Jan Volkertzoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Deel, rumoer in het gildenhuis. Er zijn er mensen tegen het voorstel van meester Dirk? Ja, ja zeker? Ja. ja zeker? Wat is dat? Laat me eens door, mannen. Wij, wij zijn er tegen. Wat zeg, zeg dan ja, maar wat ja, je op ja, je, ja, je ja, hart ja, hebt. Alle ja. hebt. Ja. Met alle eer voor jou verstand, meester Arendt. Er zijn een paar dingen die we toch moeten weten... ...voor we als dolle honden de poort uit te He? Ja, zeg. Om te beginnen. Wie zijn die jongens? Ja, ja, ja. De kleinste van de twee is een van ons... ...die uit lijfeigenschap gevlucht is. De grootste is een zwervende muzikant. Ja, maar de kleinste kan door de grootste zijn opgestookt. Ah, ja. Dat speelmansvolk haalt de zotste streken uit, hoor. Zo is het. Het Kuiperschild wordt niet in weer en wapen geroepen... ...omdat twee zwervers erom vragen. Wat vertel je me nou? Wat is dat? Wat, wat, wat, wat, wat, wat is dat de bedoeling? van? Wat, uh, wat, zand... Zijn de anderen het daarmee eens? Nee! Nee, bij Thor en Irmin, je leutert, meester nee. Siebren. Hier. Meester Arendt zal die twee jonge borsten wel degelijk hebben uitgevraagd. Preem, hij zal werkelijk niet tof. op jouw langzame gebrutel hebben gewacht... ...voor hij wist wat <structingruizw> hem te doen stond. <chat> en jij weet dat ook. Maar de heren Kuipers hebben grote opdrachten gekregen... ...van de vissers uit Henkhuizen. Ja, ja, ja, en daar willen ze liever aan blijven werken. Ja, uhm. Daarom doe jij zo wijs. Breathing breathing laat mij eens wat zeggen alsjeblieft, meester ja. Arendt, meester Dirk. Je bent een driftkop. Wat zeg je maar al? zeker een driftkop als alles mede. Ja, Alsjeblieft. Maar meester Siebren is me wel wat erg treuzelig. Ja. Ik vraag jou, meester Arend, ...heb je vastgesteld dat die jongens de waarheid spreken? Ja, ja. ja, dat, ja dat heb ik. Hier, daar staat het houtskoolcomfortje nog. Ze wilden allebei op de eerste vraag hun hand in het vuur steken... ...om te bewijzen dat ze niet logen. Ja, ja, maar... Hebben ze dat ook gedaan? Ja, dat wou ik maar weten. Zulk zwerversvolk is niet te vertrouwen Kijk deze jongens is aan. Die is er een van ons, dat kan zelfs jij zien, meester Sieberen. Hoe is het? Als die jongen zegt dat hij niet liegt, dan liegt hij niet. Mensen, mensen, we staan aan te sammelen over woordjes. En onderwijl zitten er abele poorters in een kerker. Vlieg toch de wapen? Rustig, rustig, rustig, rustig meester Dirk. Wij van het Timmergild hebben ook nog een vinger in deze pap. Vlucht al, de tijd verstrijkt. Laat maar verstrijken. Beter een paar uur overleg en een goed plan... dan dat koploze te van jou. Ja, Zo is het. Ik wil er om te beginnen op wijzen dat onze heer Graaf... Ons zijn vrede heeft opgelegd. Die hebben wij aanvaard. En dat wil zeggen dat we geen weer of te wapen dragen zonder dat hij er van af heeft. Ach, dat geldt voor heel andere gevallen, man. Mij niet bekend, Mij niet bekend toevallig. Maar dan nog iets. Geen ridder neemt een gilde overman met vijftig porters gevangen zonder reden. Het zijn recht of het onrecht. Wat vertellen die jongens daarover, meester Haren? De jongens verhouden tot een speelmanstrupje dat door ridder Koenen van Rand zaten achterna gezeten werd. Ah. Ze zijn de hofstee van een binnengevlucht. Daar was meester Doede, die heeft de ridder weggejaagd. Goed zo, Goed zo. Goed zo. Goed zo. Toen ze de volgende dag met meester Doede meetrokken... heeft de heer van Heemskerk ah. hun eerst geboden om een boog en een pijl af te leggen... Ja. Ah. en is toen weggereden. Even later... Weggen we ze door de heer Van Rantza te overvallen. Nou ja, dus alleen schijf, deze jongens wisten te ontslappen. Nou, is dat genoeg? Nou weten we het ook. De wapen, ja, zijn! Ja, de wapen. He, de wapen. Meester Dirk, meester Dirk, kalman alsjeblieft, je bent een brave kerel. Maar je schijnt met alle geweld je kop tegen een muur te ja, ja. willen stoten. Wist zijn waarachter we Ja, wacht niet. nog wat. Als ik het goed begrepen heb, is alle ruzie ontstaan om een stel muzikanten. Niet meer. Nee. Zo kan je het uitleggen, ja. ja nee. En wie is die ridder die onze mensen gevangen houdt op Heenskerk? Heer Koenen van Randzaten. Dat heb ik toch gezegd? Natuurlijk. Ik nooit eerder van gehoord. Nee. Maar goed, ik zie het zo. We sturen een bode naar hem toe en vragen hem beleefdelijk... ...of hij onze mensen wil loslaten. Nou, ja. Maar... ja, ja. ja, ja dat we we dat is hem en meester Doene voor Schout en de Schepenen... Nee, ...laten niet. zeggen wat er aan de hand is. Nou, nee. Ja. En als die ridder dan misschien door meester Doede beledigd is... ...kan alles met zoengeld in de midden geschikt worden. Oh, meester Willem, ben jij nou dol geworden? Eerlijk. Zit er zaagsel in je kop? Eerlijk. Eerlijk. Jij houtbederver? Zoengeld? Zwaar slagen ze van hem geven. Ja, ja, ja, ja. hey, Buurlui, zo gaat het niet. Zo krijgen we ruzie. <laughs> Ik zeg dit. Weten jullie wel wat het ons gaat kosten? als we te wapen lopen. Denk eens aan al het daggeld... dat we voor niks betalen moeten. Denk eens aan de gewonden... waar we ons lieve geldje... voor moeten neertellen. Denk eens aan de tijd... die het de, de timmerlui zou kosten... om al die stormrammen... en nepelblijden... en springalen in elkaar te zetten. En dat allemaal voor een handje vol zwervers. Let op... Als die ridder wat tot kalmte gekomen is. Och, dan laat hij onze mensen vanzelf los. Schande! Schande, zeg ik! Dat een vrije Poorter zo praten durft. Hier! Ik smijt mijn handschoen neer. En ik daag iedere lafaard uit. om hier wat te krijgen. Meester Dirk Hendrickson! Neem dadelijk je handschoen weer op. Je weet welke straffer staat op twistzoeken in de gelden. Beheers je toch, man? Je ongelukkige drift zal je nog eens ten val brengen. Ik maal niet om alle gilden van deze stad. Hier sta ik. Dirk met de vuist. Jullie kennen me. En ik zal die lamheid van jullie niet dulden. Ja, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, Dirk. Dirk, wees nou kalm. Willem en ik achter je. Dat weet je heel goed. Ja, is... We willen alleen niet dat je in een val loopt. Die twee jongens kunnen spionnen zijn. Ja, dat is... Nee, dat, dat, dat geloof ik niet. Goed. Goed, Sibren, ik was te haastig. Hier, geef me de hand. Ik had jullie niet moeten uitdagen. We zullen niet langer praten, mensen. Bode, breng het kistje in de bonen. Jullie weten hoe het gaat. Wie voor een uitval is, gooit een bruine boon in het kistje. Wie er tegen is, een witte. Onthoud eens dus goed. Bruine boon is voor. Witte boom er tegen. Ja. Ga je gang, bode. Bonen? Waarom nou bonen? Wel, omdat bijna niemand nog behoorlijk kon lezen of schrijven. Zelfs in de gilden niet. Daar hadden ze klerken voor. Ook lang daarna, toen de mensen wel een briefje hadden kunnen invullen, zijn er nog burgemeesters gekozen door witte of bruine bonen in een hoed te gooien. De gildemeesters krijgen dus ieder op hun beurt het kistje voorgehouden... ...en werpen er een boon in. Jan en zijn vriend kijken vol spanning toe... ...want er hangt zoveel van af. Ja, Laten meester Dirk, meester Willem en meester Zebren dan tellen. Ja, dat zullen wij dan leren. Jan Volkertzoon, ik geloof niet dat we hulp krijgen. Zeg jij ze dan wat jij ervan denkt, Jan? Jij weet heel veel. Ah, wel nee. Ik weet niks, hoor. En uh, uh, ik ben een vreemde, zie je. Als ze erachter komen dat ik een Vlaming ben, morgen, uh, dan worden ze nog Goed. neidig ook. Wat is er verkeerd aan Vlamingen? Die hebben hier nog nooit brand gesticht. De Hollanders wel? Uh, nou ja. Uh. Oh, kijk. Ze zijn klaar met tellen. Uh, uh, uh. Ja. wij. Uh. Wij hebben geteld. Meester Arend. En wat is de uitslag? 16 bruine bonen en 20 witte. Ja, ja. Dan is dus de meerderheid tegen een uitval. Dat ben ik niet. Ja. Wil er nog iemand wat zeggen? Jij misschien Dirk? Nee. Nou niet meer. Gekozen is gekozen. Als we ons daar niet aan houden, dan is het gil. De hele stad niet meer te besturen. Maar het gaat me aan het hart, dat zeg ik. Dan zullen we dus nu moeten overleggen wat we wel moeten doen. Ja, dat is. Meester, ja. Meester Arendt, mag, mag ik wat zeggen? <laughs> ja. Oh, wel, bravo, jongen. Het is niet te gewoon, door, dat zulke jonge keeltjes het woord voeren bij overlieden. Nee, nee, nee dat kan niet. <laughs> ja, maar, maar ik wil, ik, ik moet wat zeggen. Meester Dirk, ik wil mijn vrienden helpen. Ach, laat dat kind zijn woordje doen, Meester Arendt. Op verzoek van het smitschild. Zo is het ja, toch, die ja, ja, ja, ja. Niemand er tegen? Goed, zeg dan maar wat je op je hart hebt, Jan Volkertzoon. Maar maak het kort, want hebben we hebben nog veel af te doen. Ja. Nou, het, het is dan zo. Mr. Viertelo, hè? En, en, en, en Jeroen. En, en Iselda. Die hebben me we weggeholpen toen, toen vader dood was. En, en die Hollander een lijfeigener van me maken. En, en ik ben geen lijf-eigener, ik ben een Westfries. Viertelo en de anderen hoefden me niet eens te helpen, en, en Jehan hier ook niet. Als ze me hadden gelaten waar ik was, dan, dan hadden ze die ridder niet achter zich aangekregen. Allemaal waar, mijn jongen, maar weet jij wel hoeveel geld het gaat kosten als we uitvallen? Nee, dat weet ik niet, meester. Maar Viertelo en de anderen, die hebben ook niet gezegd dat het veel zou kosten als ze me hielpen. En meester Doeden zei dat Alk maar een echte stad is. Dat de boerders ja. allemaal vrije mensen zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar vader zei altijd dat vrije mensen nooit een vriend in de steek laten. Nee, nee. En, uh, uh, en als jullie dat niet willen. Als jullie grote kerels dat te bang zijn. Ja, ja, omdat het te ja, ja, veel kost. Ja. dan ga ik alleen door jullie. Ja. Jullie, jullie zijn. jullie. jullie. kom mee, jij, Jan. we gaan samen. Houd daar, hou daar, mannekjes. Blijf eens even. Nou, mannen. Is er hier nog iemand die zich niet schaamt? Daar staan we nou. Allemaal wijze, vrije poorters. Allemaal beter en flinker dan die Hollanders, waar we altijd zo op afgeven. En een kind zet ons te kijk. Wat heb je nou te zeggen, meester Sivren? Jij, meester Willem? Nou ja... Het gaat geld kosten, maar uh, mijn gild kan weer opnieuw stemmen, hoor. Uh, uh, wat zeg jij, Willem? Nou ja, uh, Jij durft heel wat te zeggen, jongen. Ik durf het te doen ook. Vader heeft me geleerd dat zeggen niks is en doen heel wat. Jouw vader was een baaskerel. Het Tibbermans gild zal ook opnieuw stemmen, meester Dirk. Nou, dan hoeven we niet langer te sammelen. Dan weten we allemaal wat we gekozen hebben. Meester Harold, de gilden doen met je mee. De gilden lopen te wapen. Laat de klok maar luiden. Jan volgt meester Dirk. Want die wilde vechtjas staat hem beter aan... dan de kalme overlieden van de andere gilden. Het alarmklokje begint weer te luiden. Leerlingen van alle gilden hollen door de straten. En nu komen de gezellen haastig uit hun huizen rennen... Met helmen op het hoofd en knotsen en zwaarden in hun handen. Honden blaffen, vrouwen roepen hun kinderen binnen. Hier en daar wordt een signaal op een jachthoorn geblazen. Alle gezellen lopen nu naar de dam. Daar staat de stadspanier geplant en wachten de overlieden op hun mannen. Zo, jonge haan, kom jij kijken naar wat je hebt aangericht, hè? Jij bent een rakker, hoor. Maar waar wou jij eigenlijk heen als we je vrienden weer vrij hebben? Ik wou hier in, in deze stad blijven, meester Dirk. Dan wil ik je voorspraak zijn. Een jongen, als jij zou ik best alle geheimen van de smederij willen leren. Dan, dat is geen beetje, hoor. Uh, is er hier een gild waar je kan werken met verf, meester? Met verf? Nee. Wacht eens, wacht eens, misschien bij de Sint-Lucaslui. Kijk, ze staan daar gins. Met dat rood en zilveren pennoentje. Die met die platte helmen op en die vriezen pieken. Ja, jongen. Maar wat moet jij met verf? IJzer is beter, jongen. Jammer. Als ik dit nou zo zie, meester. Al, al die helmen en schilden en, en, en, en vaandels. en die huizen erachter. dat zou ik willen afmalen. Ja, en, en, en, en u ook. Ja, U lijkt nou net Sint-Joris met die helmen met harnas aan. Oh, oh, oh, Sint joris Ik? Oh, jongen, laat mijn vrouw het maar niet horen. Ah, kom, jongen, je ja, zegt maar wat. Nee, meester. Ik meen het. In de boeken, hè, daar schilderen ze Sint Joris altijd zo, zo stijf. Ja, ja, dat... Zo, zo kan hij nooit geweest zijn als, als hij draken versloeg. Oh, nee? Hij moet net als u geweest zijn. Groot en, en met een bruin gezicht en, en met van die felle ogen. En, en, en net zo driftig. Haha, oh, mannetje. Ach, mannetje. Jij vertelt maar wat, hoor. Nou, mijn geld is opgesteld. Daar is mijn paard ook. Ga je met ons mee of met de anderen? Welk geld gaat voorop, meester? Wij natuurlijk. Nou, de boogschutters in de val zitten, moeten wij voorop gaan om alle wegen naar het kasteel af te sluiten. Dan gaan jehan en ik met uw geld mee. Vierde rok klaar! Vierde Daar gaan we dan! Heer Van Ransaten, kijk uit! De Poorters komen eraan! Toen in andere landen zelfs de poorters er nog niet aan zouden denken zich tegen de ridders te verzetten, durven de mensen in onze streken onder het bewind van graaf Floris dat wel. In die jaren begonnen de kleine mensen te begrijpen dat ze ook wat waard waren. En ze leerden ook dat er een groot verschil is tussen vrije mensen die hun stad verdedigen en oorlogmakers die alleen maar vechten omdat ze er plezier in hebben. Een lange rij gewapende poorters trekt de poort uit. Daarachter logge wagens met tien tot twaalf zware Friese paarden ervoor. Op die wagens balken, ijzeren beugels en werktuigen. Daar moeten katapulten en stormrammen uit worden samengesteld. Als het leger rondom het kasteel ligt. Voedsel is er. En bier, want het drinkwater is niet te vertrouwen. Buiten de poort komen nog boeren bij het leger, gelapend met zijzen, hooivorken en zwaarden. Zo gaat het op het huis Heemskerk af. En de torenwachter ziet het aankomen en blaast op zijn horen. De torenwachter heeft de porters zien aankomen. Laat dan de weergang bezetten. Hebben ze wagens bij zich? Ik denk het wel, heer Ridder. De torenwachter zegt dat ze rammen en blijden bezitten. Laat dan deksels op de putten leggen. Want er smeten ze dus allerlei vuil in ons drinkwater. Vooruit, in de pin. Die lamme porters houden we wel buiten. We, we hebben hier niet meer dan, uh, dan dertig knechten, heer Ridder. O, oh, hazenhart. Waarom ben je niet liever klerk geworden? Heb ik niet gezegd dat ik een plan had? Ga naar de weergang. Wilt u. Wilt u dat, we, dat we dadelijk een vlucht pijlen op die poorten losse herinneren? Nee, dom oor! Ze staan onder de vrede van graaf Floris. Als er een paar aanschieten, dan krijgen we het hele grafelijke leger achter ons aan. Laat ze de boel maar omsingelen. Ik zal niet eens mijn harddas hoeven aan te doen. Hahaha! Er ha, ha, ha, ha. ze eens lawaai maken! Ja, ga ja, je gang maar kerels. Tegen heer Koenen van Randzaten zijn jullie niet opgewassen. <tossimus> Rumoer in het Gildenhuis Dit was het achtste deel van Jan Volkertzoon. Een hoorspel van Dick Dreu, met Alex Vazen junior als Jan Volkertzoon, Dick van het Zand als Jehan, Jan Apon als meester Arend, Dries Krijn als meester Dirk, Rien van Noppen als meester Siebren, André Karel als meester Willem, Jan Verkoeren als heer Kroenen van Randzaten, Johan Wulder als Hennepin en Dogi Rugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubert.